5 uur. De Radio 1 Sportszomer. Tom van het en Tim Overdien. We hebben NOS-verslaggever Karin Alberts naar Utrecht gestuurd. Naar de Kanalenwijk, Kanaleneiland, waar Aspet is vrijgekomen. Zo direct haar eerste berichten. En wie wint op de Champs-Élysées de laatste etappe van de Tour? was Nieuws, de hoofdpunten, Juri Stubenitski. Een deel van de Utrechtse wijk Kanaleiland eiland is afgesloten. En een flat met tientallen woningen wordt ontruimd omdat er asbest is vrijgekomen. De gemeente en woningcorporatie Mitros hebben daartoe besloten. Local burgemeester Isabella. Mitros, de corporatie, is bezig met grootschalige renovatie in deze wijk. Uh, en uh, daar zijn uh, signalen gekomen dat er asbest was vrijgekomen. Er zijn metingen op losgelaten, ook nog gisteren. En uit die metingen die, we, die vanochtend bekend zijn geworden, die uitslagen, daaruit bleek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 Een invalide oorlogsveteraan overgoot zich bij een bushalte... in een voorstad van Tel Aviv met een brandende vloeistof en stak die aan. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij zou financiële problemen hebben en nauwelijks hulp krijgen. Vrijdag overleed een man die zich vorige week... tijdens een protestactie in Tel Aviv in brand had gestoken. Het weer, flinke periode met zon en droog... Vanavond en vannacht vrij helder. Morgen wordt het opnieuw zonnig en iets warmer. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 26 in het Zuidoosten. Ook namorgen blijft het warm en zonnig. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A20 in de richting Gouda. Daar staat tussen Rotterdam, pins Alexander en Moordrecht... een file van 4 kilometer. En op de A28 Zolle richting Hogeveen. Bij de afrit Stappers 2 kilometer. Daar is een auto met kerwinden geschaard en er zijn twee rijstroken dicht.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer met Tom van Teck en Tim Overdien. De Tour. Als u naar radio1.nl gaat en daar op de webcam klikt, dan ziet u alles: echt alles wat er in de studio gebeurt. En dan ziet u ook de live beelden van de Tour. En dan uh, moet je wel goed kijken, want het gaat heel hard, Gio, nu, hè? Ja, Het gaat heel hard, dan kun je maar beter gewoon met een radiootje tegen je oren... aan de rand van die Champs-Élysées staan en dan maar meeluisteren. Kijken wat er allemaal gebeurt. Dan zie je ze eens in de zoveel tijd passeren. Sebastian Langeveld nu op kop van het peloton. Dan de helpers van Peter Sagan. Natuurlijk eerder ook de helpers van Vincenzo Nibali, de nummer drie in deze tour. Maar die Italiaan die kan zich lekker verstoppen daar in het peloton. Want die heeft niks te zoeken in een etappe als deze. En we hebben nog steeds die elf koplopen. Kroon, Minaar, Bak, Kuzinski, Tanking, Burgaard, Vogt, Iglinski, Edet, Marino en Costa. Maar ze knokken wat ze kunnen. Ver weg komen ze niet hoor. Maximale voorsprong 30 seconden. Nu alweer teruglopen naar 22 seconden. En als je naar die gezichten kijkt van die koplopers. Zeker als ze vlak bij de Arcte Triomphe zijn aangekomen. Dan zie je dat ze bijten op de tanden om haar tempo te houden. Want wat is dat moeilijk om met zo'n kleine groep met 11 man om dan die voorsprong te behouden. Nu komen ze weer aan de overkant. De overkant bij ons langs in de richting van de Place de la Concorde. Vlak daarachteraan het peloton dat nu gegang maakt wordt door een man van Garmin. David Zebriski, tijdrijder van beroep. Hij kan dat door het tempo maken. En hij sleurt het peloton heel langzaam weer naar die koplopers toe. 20 seconden nog maar, 14,8 kilometer te rijden. De Tour. Hij kan het bijna niet geloven. Wat een mooie finale is dit toch nog. Opeens. Ici Tour de, de France. Le spectacle de Radio 1. Hij juicht, hij juicht, hij juicht. Wat een finish hier! Toto met Hold the Line. En als je dan meekijkt met die beelden op radio1.nl, gio dan, zien wij, zie je als, uh, dan zie je de oudjes hier in de studio met genoegen zien hoe een veertiger op koel rijdt. Ja. Mooi is dat, hè? die Jens Vogt. Daar komt nog helemaal geen sleet op. We hebben hem al zo vaak afgeschreven. We hebben al zo vaak gezegd... Nou, het zal wel de laatste keer zijn dat hij uh, hier rijdt. Het zal wel de laatste keer zijn uh, na een valpartij. van, nou, Die zien we nooit meer terug. En iedere keer weer... Ja, het, is, het is echt zo'n zo'n Zo'n man uh, die om en dan vanzelf weer overeind komt. En hij blijft maar doorgaan. Want de kopgroep van 11 is inmiddels een kopgroep van 3 geworden. Minar op kop. Dan zien we daar die lange Jens Vogt uh, in het wiel zitten. En Rui Costa... ...is de derde man daar in dat gezelschap. En de andere, ja, die hebben moeten laten lopen. Bram Tankink wordt zo meteen ingelopen door het peloton. En de, de andere vluchtmakkers die laten zich ook terugzakken. Deze drie hebben nu 23 seconden. En het gaat hard hoor, want we kregen nu zojuist een gemiddelde door... ...van een van die rondjes, meer dan 48 kilometer per uur. En dat op zo'n lastig parcours met een paar hele vervelende bochten erin. Zeker die bocht aan de achterkant daar bij de Arc de Triomphe. Daar staan ze bijna stil, moeten ze zich weer helemaal in... Trekken ...en dan te bedenken dat ze ook nog vals plat daar omhoog hebben moeten rijden. Dus nu maken ze die bocht en dan staan ze inderdaad bijna stil... ...en zeilen ze wijd uit richting dat publiek. Nou, ik zei net tien rijen dik. Ik denk dat het bijna twintig rijen dik zijn die daar aan de kant staan. Publiek massaal toch wel weer gekomen na deze laatste etappe van de Tour de France. Ze kunnen hun helden nog één keer toejuichen. Ondanks alle kritiek, ondanks het gedoe over een ronde... ...die toch niet echt een spetterende ronde bleek te zijn. Misschien wel... Dat doen we natuurlijk om het geval van Frank Sleck. het dopinggeval. En toch staan ze er allemaal weer daar aan de kant met alle nationaliteiten. Want als je daar kijkt, dan zie je zo ongeveer de hele Verenigde Naties bij elkaar staan met al die vlaggen. Drie man nog aan de leiding, 22 seconden is de voorsprong. 10 kilometer nog maar te rijden als ze zo meteen hier over de finish komen. De laatste ronde. Bart Voskamp, vier keer eerder eh, werd het geen massasprint. Kijken wij naar de vijfde. Uh, nee, het, het, ik, nou, het kan bijna niet missen of het wordt een massasprint. Ik wil de, de, de spanning niet ontnemen. Maar goed, ze zitten daarachter in slagorde met drie ploegen vol te rijden tegen, tegen drie arme strijders. Dus dat gaan ze zeker verliezen. Even die bochten, want ze maken twee hele, uh, nou ja, bijna uh, dat je terug omkeert: bochten. Is dat in het voordeel van een klein groepje of maakt dat niet zoveel uit? Moet iedereen daarbij naar stil en weer in gang? Ja, je verkijkt je, je enorm op. Het stuk na de finish, dat loopt vies vals plat omhoog. En het wordt, loopt steeds iets meer omhoog. Dus dan sta je bijna stil. Vervolgens draai je, draai je dan terug. En dan moet je in één keer gang trekken. Nou ja, schrik niet naar 65 en denk peloton 70 km per uur stukken. Ja, dat, dat doet enorm zeer. Dus ja goed, hoe meer bochten, hoe meer in het voordeel van de koproep. Ja, maar, ja, maar, ja ik wou niet zeggen, kun je, kun je daar sneller doorheen met een klein groepje? Nee, nee want die, die eerste van het peloton, de eerste 15, die rijden toch mooi op een lintje. Dus die, die kunnen allemaal redelijk goed aanzetten. Maar als je dus achter in het peloton zit, je moet daar... Omdraaien, dan gaat het wel vreselijk pijn doen. Want die achterste moeten ja, veel harder rijden als de voorste om weer terug van voren te komen. Dus dat doet wel een beetje pijn. Dan zie je verschillende ploegen even op kop komen om zich te laten zien. We bespraken net terwijl er muziek werd gesproken. Een scenario om te voorkomen dat je Kevin Cavendish naar de finish uh, brengt. Een ploeg zou iets moeten verzinnen, zei je. Maar wat is het dan om iets te verzinnen? Nou... Kijk, wat je zou kunnen doen in, in het geval van Lotto bijvoorbeeld... die, uh, die, die draaien niet mee aan koppen, vind ik slim. Ik bedoel, die, die, die houden een ploeg tot op het einde. En Sky en Likigas zijn toch al een poosje op koppen het rijden. Dus je mag aannemen dat die op het laatste stukje toch uh, wat, wat renners gaan kwijtraken. En als je dan met, uh, met, met acht man met de sprinter in de negende positie... dan de laatste drie bochten... En één keer het treintje voorbij steekt van, van Sky Leaky Gas, ja, dan is er toch een beetje paniek. En daar kun je mis, misbruik en gebruik van maken. Want ja, om nou in het wiel van Kevin is de sprint te beginnen, ja, dan ben je zeker geklopt. En waarom gebeurt dat dan niet? Ik denk toch een beetje te veel respect. En misschien is het toch wel een beetje makkelijk... vanaf deze tafel beredeneerd. Maar goed, ik, ik zou toch wel een beetje opteren voor die tactiek. Of, of denken Sagan en Greipel met ieder drie etappen zegers op zak... Uh, ik durf die strijd eigenlijk wel aan met die Cavendish. En daar vrijdag zijn we dan wel eventjes allemaal een beetje op waarde geklopt. Maar we hebben toch ook een paar sprintjes achter de rug... dat wij daar zaten. Ja, maar goed, de, de laatste sprint die is gereden... was Cavendish toch wel echt ver uit de snelste. Dus uh, als ik mijn geld zet, zet ik het op Cavendish. En ik denk dat dat, uh, Krijpel en Suikan dat ook weten. Dus ze moeten toch een beetje een trucje uithalen. Om nou in het lijntje daar naartoe te rijden... en beginnen te sprinten als Kevin is vertrokken is, dat zou niet moeten. Dus Krijpel zal er een langere sprint van moeten maken. Dat is een beetje zijn voordeel. Zet ik mijn geld op Krijpel? Nou, het kan zijn. Maakt het leuk. Ik uh, hou mijn kruid nog even droog. Want ik zie dat er nog een aantal kilometers uh, te rijden zijn. Uh, de, de drie, Bart, die weten het ook, zeg jij dus eigenlijk. Maar toch, er hoeft toch ook maar een moment van, van misverstand te zijn in zo'n peloton. Of een moment van remmen knijpen. Of een moment van iemand. En je hebt het wel? Normaal wel. Maar er komt geen moment van twijfel uh, in dit geval. Dus de, de, het belang is te groot. En... Uh... Ja, die gaan dat gewoon niet redden. Dat, dat kan niet anders. Ze rijden daar met, met een man of tien erachter in de ronde tegen drie man. Dus ja, fysiek redden ze dat niet. En daarachter zit ook nog zo'n druk. Zou het peloton stilvallen? Ja, dan krijg je weer een, een, een reactie erachter van demarages, et cetera. Dus ja, die druk aan het peloton is zo hoog. Die, die drie, die redden dat niet. Al zou de Sky stoppen met rijden, dan worden ze nog teruggepakt. Nou uh, ben ik ieder jaar bang dat ik zijn naam volgend jaar niet meer kan noemen. Dus ik noem nog één keer die Jens Voogd. Die, is 40. die rijdt ook uh, net zoveel als die oud is, kilometers op kop ongeveer vandaag. Hè? Die, die is ja. als eerste op die chance, hè, die zijn mee gaan fietsen vandaag, Die was ze volgens mij uh, samen met, uh, met Hondo was de eerste demarant. En uh, we zitten nu in de laatste zeven kilometer. En hij zit er nog steeds. Want ondertussen zijn er frisse mannetjes bijgekomen, afgevallen. En hij rijdt er nog steeds. Dus die heeft drie weken heel goed verteerd. Wij gaan uh, nog weer eens even naar de koers toe. Want uh, Gio, uh, volgens mij krijgen we zo'n beetje die een na laatste passage. Wordt er gebeld ook dan? Ja, dan wordt er wel degelijk gebeld. Hoor. Ah, dat is altijd een prachtig moment. Renners die ook weten dat ze dan aan het laatste rondje beginnen... over de Champs-Élysées voorbij het Hotel Crillon. Daar uh, heb je onbetaalbare kamers, uh, Tom, kan ik je vertellen. Dat zijn uh, prijzen van boven de 1000 euro... als je daar een nachtje wil uh, slapen met uitzicht op de Place de la Concorde. Nu draaien ze rechtsaf met zijn drieën. Minaar, Costa en Jens Voigt. En dan komen ze af op de finish en horen ze straks die bel, dan weten ze dat het uh, bijna gedaan is. nog één rondje van zes kilometer dan. de voorsprong inmiddels teruggelopen hoor. 16 seconden. het peloton zit ze op de hielen, maar Fouke kijkt niet om die buffelt maar door. en daar klinkt de bel. kijk eens eventjes. en echte bel hoor. een zware bel, een koebel. gebeurt nooit in de Tour de France behalve in die laatste passage hier in Parijs. prachtig om dat uh, te zien. en daar komt dat peloton als een op hol geslagen buffelkudde. Uh, die komt aan dan aan met Mark Kevin is daar. Prins Heerlijk tussen. Hij concentreert zich. Je ziet het aan zijn blik. Hij laat zich niet gek maken. Hij weet wanneer hij moet aangaan. Dat is dan zo'n beetje in die laatste bocht. Let maar eens op. Dan zal Mark Kevin is aangaan. Hier komt het peloton onder ons langs. Nog één rondje te rijden. Bart Voskamp, we hebben in de eerste week van de Tour een moment dat alle ploegen naar voren willen. En daarom wordt er ook zoveel gevallen. Hier willen nu ook nog wel een aantal mensen naar voren. En er wordt op deze... De slotetap wordt er nooit gevallen. Terwijl er toch een aantal mensen gaan dringen nu. Althans, een aantal al treintjes. Nou, misschien dat de brokkenpiloot al uitgeschakeld zijn. Uh, door al die valpartijen. Maar er is ook al een beetje een systeem in dat peloton gekomen. Na drie weken kent iedereen zijn plek. Iedereen weet wat hij nog kan. En je moet toch niet de laatste dag vallen. dat je nog eventjes vlak voor de criteria. je been breekt. Want dat zou toch wel heel zonde zijn. Nee, maar toch. met die paar bochten die komen. En toch is vallen het... ze nooit. Nee, ze maar, vallen nooit. Precies, nee. maar dat is mijn vraag eigenlijk ook. Want met die bochten die komen. Je moet nu toch langzamerhand. moeten een paar van die ploegen. zeggen, we is eigenlijk even. De is net nog even zijn neus snuiten gewoon bij het doorkomen. Ja. Maar die moet toch ook naar voren nu, ja, de, toch, dat uh, is wat ik zeg. Iedereen heeft zijn stekje een beetje gevonden in de drie weken. Weet wat hij wel en niet kan en waar hij wel en niet moet zitten. Kijk, klasse mensenrenners die hoeven nu niet meer van uh, voren gehouden te worden. Want dat, dat, dat, vind, dat vindt zijn weggetje wel. Uh, het is alleen de sprinters die op een gegeven moment in stelling worden gebracht. En dan laat iedereen ook heel snel dat wel lopen. Want uh, dan is het gewoon klaar. Dus die, uh, die drukken ze er wel een beetje af. Tenminste voor de meesten. Sky heeft natuurlijk al wel gewonnen. Maar die zullen nog heel graag Cavendish laten winnen. Nou ja, Lotto zal er van voren wringen. Liky zal er van voren wringen. En daarachter is het een beetje, beetje nog prijsje rijk. En dan zie je hoe hard dat gaat. Die drie man op kop worden gewoon ingehaald. Die worden gewoon zeker ingehaald. Uh, ja, kijk hoe, hoe sterk Voogd ook is. En die rijdt natuurlijk al zo lang voorop. Ja, dat kaasje gaat toch een beetje uit. Die laatste keer hier omhoog naar die terugdraaiende bocht. Ja, dan lopen ze benen vol en dan, uh, dan is het over en uit. Maar hij gaat toch heel tevreden zijn, want hij heeft zich kunnen laten zien. En hij heeft, uh, heeft laten zien dat hij groot sporthart heeft. Ja, die drie gaan worden ingelopen, zegt Bart Voskamp. Maar is dat ook zo, Gio? Bijna, bijna. Ze draaien zo meteen de bocht door. Bernhard Eisel daar aan de tweede wiel. En je ziet eigenlijk de ploegen van de tweede garnituursprinters... die zich ook proberen van voren te melden. Saxo voor Juan José Haedo. We hebben hem nog niet echt gezien in deze Tour de Argentijn. Hij komt net een beetje tekort om het echte sprintwerk mee te doen. Met mannen als Greipel, Gos en Cavendish. We zagen ook Argo Shimano daar naar voren rijden. Die doen dat dan voor Koen de Kort. Ja, ze zijn twee sprinters kwijt. Marcel Kittel, de enige man misschien die Cavendish echt mooie partij had kunnen bieden. Samen met Greipel. En uh, ze zijn ook Tom Velers kwijt. Dat is toch jammer. Maar dan zie je ze toch of opschuiven aan de voorkant van het peloton. Er is nog steeds een miniem gaatje voor die drie. Voor Minaar, voor Vogt en voor Costa. Ja, met het peloton, 3,9 kilometer nog. Ze laten ze een beetje zwemmen, ze willen ze nog niet te vroeg pakken. Maar natuurlijk weet Jens Vogt met al zijn ervaring, dat geldt ook voor Costa, dat geldt ook voor Minaar. Dat ze straks voer voor de kat zijn, dat de kat er zo meteen op gaat springen. Hoi, zware valpartij hoor, daar ligt de man van AGDR en eentje van Lampre. Het zal hier toch gebeuren in de laatste ronde nog voor de drie kilometer. En dat is echt een hele behoorlijke val uh, aan de voorkant van het peloton. Daar gebeurt iets heel raars met die man van Lampre. Die valt op een manier, het lijkt bijna alsof ze fiets door midden breekt. En die neemt dan die man van AGDR met zich mee. Aan de voorkant ook een man van AGDR. Minard nog steeds een klein gaatje met dat peloton. Minard, Vogt en Costa. Maar ze worden zo gepakt. Drie kilometer. Dan springt er weer iemand vanuit dat peloton naar die koplopers toe. Maar je weet dat het op dit moment niet meer kan. De tijd van Jelle Nijdam is voorbij. De tijd van Erik Dekker is voorbij. Hier worden geen cadeautjes meer gegeven. Sterker nog, je kunt gewoon niet meer wegblijven. Uit de greep van dat peloton in die laatste drie kilometer. Een man van Sauer, hard gevallen. Is dat uh, Bries Veyu. Ja, Bries die komt hier eens een eentje aan de overkant door. Die rijdt op achterstand. De klimmer, die is misschien ook wel gewoon gelost hoor. En dan is het toch nog altijd wel een mannetje die het probeert. Met haar aan kop van het peloton eentje van Françoise Desjeux. Maar dan sluit de ploeg van Mark Cavendish aan. De gele trui in het tweede wiel. En wat Badal zei, die lead-out gaat er misschien wel komen. De gele trui straks als laatste man voor Cavendish. Michael Rogers maakt de tempo aan kop van het peloton, dan hebben we Bradley Wiggins in het wiel, Boas van Hagen daarachter en dan Mark Cavendish en daar komt dan aan de rechterkant van de weg ook de trein van Lotto aangevuld met een paar mannen van de Orica Greenwich ploeg, de ploeg van Matthew Goss waar ook Saxo Bank mee op kop draait. Ja het wordt nerveus hoor, het is oppassen geblazen in die laatste 1,8 kilometer. Tunneltje, collega zou zeggen, tunneltje, ik ben er even uit. Maar we blijven er gewoon in, want we kijken naar het peloton dat inmiddels het tunneltje uitkomt. Het peloton dat nog steeds compleet is. Een paar mannetjes van Saxo Bank, van Haedo, dus daar op kop. Terwijl ze nu al langs de tweeën rijden. En nu Bradley Wiggins inderdaad eventjes tempo maakt. Prachtig, de gele trui gewoon op kop van het peloton in de laatste kilometer. Onvoorstelbaar toch, hoor. En nu gaan ze de boog onderdoor. Bradley Wiggins als eerste onder de boog door. Dat heeft hij dan in ieder geval bereikt nog in zijn wiel. Maar Kevin is vlak achter en daar aan de rechterkant van de weg daar komt Gos ook nog aanzetten. Daar komt de ploeg van uh, Orica Greenage. Uh, het is Wiggins die moet doortrappen hoor, want ze zijn er nog niet. Zometeen, dan krijgen ze de bocht. Dan krijgen ze de Plas de La Concorde. Nu geeft Wiggins af. Hij heeft zijn werk gedaan. En is het Mark Cavendish in het wiel van Boasson Hagen. Hier ging hij aan toen hij nog... Uh, Darrant, nee wat zeg ik, toen hij... Uh, nou ja, een andere man uh, had uh, die tempo voor hem maakte. En nu komt hij daar alleen op de streep af. Komt hij te vroeg op kop of is hij op tijd...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 we hebben ook deze laatste etappe gedomineerd. Bradley Wiggins in de laatste kilometer op kop voor Mark Kevin is de wereldkampioen die het afmaakt voor Matthew Goss. Voor uh, Peter Sagan. Ik kijk nog eventjes hier. Hier hebben we ze staan. is voor Sagan. Sagan dus nog voorbij Goss. En dan uh, Matthew Harley Goss op de derde plaats. Maar Cavendish doet het opnieuw hoor. Zijn 23ste overwinning alweer in een toeretappe uit het hoofd gezegd. En dus zijn vierde achtereenvolgende overwinning op de champs élysées Hij laat het ook zien hoor. Kijk eens hoe blij hij is. Mark Cavendish. Dol blij met de overwinning. Ik denk dat er maar één favoriet is voor de Olympische Spelen. Mark Cavendish. Bart Voskamp, uh, bij elke andere sprinter in de wereld uh, zeiden we misschien wel... hij komt te vroeg op kop, dat leek ook even zo, maar nou, zelfs dan... Het, he? het leek even zo, maar uh, we moeten straks nog even terugkijken... maar ik denk dat, dat hij het niet beter kan als dat die kwakker van een kos... elke keer in zijn wiel gaat zitten, want die is totaal niet snel en die andere sprinters moeten eerst over kos heen om, om Cavendish te kloppen. Dus daar heeft hij denk ik een hele goede man aan. Maar dan nog de macht die hij uitstraat. De ja, macht super... die van deze sprint afkomt. Dat is toch, dat is toch, bijna, dat is toch bijna meer dan een sprint. Hij, hij, hij heeft ook de perfecte bouw. Je ziet ook echt een klein mannetje. Hij heeft korte armen, dus hij zit heel erg voorover. Dus hij, hij, hij snijdt door de wind en dan heeft hij die hele snelle benen... waar hij hem zo op gang mee trekt. Ja, de rest staat gewoon elke keer niet op de foto. Maar toch, wat ik aangeef, is leuk om te kijken... dat die Gos, die zoekt elke keer zijn wiel. Dat is een goede kwakker om het zo maar te zeggen. En die is niet super snel, Dus de rest moet al over Gos heen. We zouden even moeten terugkijken. In de laatste bocht zie je dat er ook bijna niet meer iemand aan kan. Het was Wiggins, vervolgens Hagen en daar gaat de Cavendish uit die bocht. Ja, bij Hagen valt er al een gat, dus de Sagan die komt terug. Kijk, die is, die is, die is sneller. Maar goed, daar zit er ook nog een, een gos in die het wiel niet eens kan houden. Kijk, dus daar zit ook alweer een ja, gaatje tussen. We kijken dus... naar de herhaling op televisie. Kio Lippens, jij hebt inmiddels helemaal de, de officiële uitslag. Uh, krijgen ze dezelfde tijd of heeft hij een seconde voorsprong? <laughs> ze krijgen dezelfde tijd hoor. Dat was een paar jaar geleden inderdaad. kwam hij echt met zoveel voorsprong dat ik het vreemd vond... dat hij toen dezelfde tijd kreeg als de mannen achter hem. Maar goed, nu zat het toch iets dichter bij elkaar. Maar hij moest het ook helemaal alleen doen. En dat is natuurlijk ongelooflijk. Mark Cavendish uh, wint dus voor Sagan en Gos. Vierde plek, inderdaad Haedo. Toch wel terecht dat uh, Saxo Bank daar werk voor gemaakt heeft. Chris Boekmans, heel knap hoor. Ik heb hem al vaak genoemd tijdens deze tour als een coming man. De man met het rug nummer 122 van Vacan Soleil DCM. Een jonge Belgische sprinter, 22 jaar ouder pas. En die gaat er in de toekomst dan wel komen hoor. Greg Henderson, Nieuw-Zeeland. Ook op de, bij die eerste tien op de zesde plek. Borut Bozic, André Grijpel, achtste pas. Dan Boas van Hagen. Die dacht op een gegeven moment, ik ga ook maar meesprinten. Nadat hij zijn kopwerk had gedaan. Jimmy Angoul van op de tiende plaats voor Tyler Ferrer. En voor Koen de Kort. Koen de Kort, twaalfde beste Nederlander in deze sprint. Dat was dus ook de verklaring dat ze bij Argo Shimano in ieder geval nog een beetje gingen meedoen met dat achtervolgende werk. Maar de manier waarop Cavendish deze sprint afmaakt, het is bijna lachwekkend hoor. Zo gemakkelijk, zo ja, eenvoudig, superieur is die. Wie moet hem echt van die Olympische titel afhouden als ze dadelijk met een groep naar de finish rijden in Londen. En laten we niet vergeten, de gele trui natuurlijk, Bradley Wiggins. Nou, hij heeft het ook wel verdiend hoor. Twee keer een fantastische tijdrit gered en de bergen net niet gekraakt, dan ben je de terechte toerwinnaar. Groot-Brittannië is het wielerland bij uitstek. Bart Voskamp, jij loopt nog veel langer mee in het wielrennen. Ik mag er een aantal jaren hier een beetje zitten. Nooit gedacht, hè, ooit, nee, dat nee. dit land het zo zou beheersen. Nee, dat hadden we zeker niet gedacht. Zo zie je maar op zich wel goed natuurlijk voor de sport... dat die in de breedte uit andere landen ook keer natuurlijk allerlei uh, goede, ren goede renners komen. We hadden vroeger natuurlijk uh, België, Nederland, Frankrijk en een beetje Spanje... wat hier kwam meedoen. Maar tegenwoordig zien we Australiërs, Engelsen, nou Engelsen domineren. Dus dat is alleen maar mooi voor de sport. En uh, nou ja, wij doen straks ook al een keertje weer mee. Maar ja, voordat we Groot-Brittannië tot wielernatie gaan uitroepen... ik heb er drie jaar gewoond en in die drie jaar, dat was van 2005 tot 2008... was het inderdaad amper te sprake... Maar het is toch geen golf over Groot-Brittannië, over dat eilandrijk. Het is vooral één ploeg die weet vanuit dat uh, baanrennen, hoe het kan, hoe je het moet um, implementeren op de weg. Daar in 2010 even moeite mee had. Het zat hem tegen. En afgelopen jaar en dit jaar vallen alle stukjes van de puzzel um, op zijn plek. Ja, dat klopt. Het is, we hebben natuurlijk allemaal de, de verhalen beluisterd hoe dat allemaal is ontstaan. Het is natuurlijk vanuit het baanwielrennen hebben ze natuurlijk heel goed werk geleverd. Nou goed, daar hadden ze hun successen mee en ze zijn aan een plan gaan werken om, uh, om, om met, met, met, met, met Team Sky en met, met Engelsen uh, de weg op te gaan en uh, richting de Tour te gaan. Nou, dat heeft dit als resultaat. Vergeet niet dat het dat baanwielrennen is het ook een beetje de basis van het wielrennen is. Een, een goede achtervolger is gewoon een, een vrij complete renner die, die meer zijn machts heeft. Nou goed, hij is wat kilo's afgevallen, wat anders gaan trainen, mentaliteit. Nou ja, goed, hij heeft een aantal zware zaken overwonnen. Ja, dat heeft hem gevormd tot de rennen die hij nu is. En dat, trekt, dat zal ook weer een voorbeeld geven voor alle jeugd wat hieronder zit, natuurlijk. Dus iedereen wil nu wielrenner worden. He, zo ben ik wielrenner nadat je op Zoetemelk de Tour won geworden. Dus ja, dit zal ook nog wel een, een, een gevolg hebben, denk ik, voor de toekomst dat Engeland wel eh, in de breedte ook wel goede renners zal gaan leveren. Maar kijk dan weer eens gaan naar het succes van zijn ploeg. In hoeverre kun je spreken van een Britse school op het gebied van profwielrennen? Nou heel duidelijk, de signalen vangen we nu al op en die geven we zelf natuurlijk ook wel aan hier van ja goed, dat is natuurlijk nu momenteel het, het, het voorbeeld zoals wielrennen moet zijn, want dit heeft succes. En dus wat dat betreft ja, gaan een heleboel mensen toch in de keuken kijken en zullen misschien daar ook wel renners of ploegleiders of et cetera weg gaan halen. Ik kan me voorstellen, als je een, een Nederlandse ploeg hebt, dat je misschien toch eens een keer een mannetje als Knave of de Jong probeert te strikken om te kijken van nou kunnen we dat, dat systeem een beetje opzetten, het zou denk ik wel slim zijn. We gaan straks nog uitgebreid verder praten en terugkijken... ook op de truienwinnaars die we, de andere truienwinnaars die we in deze ronde hadden. Ja, zes etappes winnen ze dus. Drie keer Cavendish, twee keer Wiggins tijdritten tijdrit. En ook Froome, laten we dat niet vergeten, won nog een etappe. 1 en twee in het eindklassement. Dus ze hebben wel een klein beetje les gegeven. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws, want het is half zes. Hier is Yuri Stubenitski.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 Volgens uitvaartverzorger Jarden is er ook een beeldje in een sloot gegooid. Vrijdag zag een nabestaande de kapotgemaakte beeldjes op het veld liggen. Jarden heeft aangifte gedaan. En Iran zegt dat het enkele mensen heeft opgepakt... die verantwoordelijk zijn voor de moord op Iraanse kerngeleerden. Sinds 2010 zijn, ze, zijn zeker vier atoomonderzoekers vermoord. Een vijfde raakte gewond. Volgens een Iraanse minister waren de aanslagen het werk van de Verenigde Staten... Israël, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland... En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Marco Verhoef. Op de meeste plaatsen is het zonnig, hier en daar wat vriendelijke wolken... en misschien dat er later vanavond en vannacht wat meer wolken over het noorden trekken... maar ik mag nauwelijks naam hebben. Eh, het is nu zo'n 20 graden, vannacht koelt het af naar een graad of 10... dus wederom een tamelijk frisse nacht. Mogelijk dat er hier en daar wat nevel of een heel klein mistbankje ontstaat. Dat is morgen snel verdwenen, dan schijnt de zon volop. Het wordt prachtig weer, staat weinig wind uit de zuidelijke richting... en de temperaturen lopen op tot waarde tussen de 23 en lokaal al 25 graden. En dat is natuurlijk al prachtig strandweer, want ook bij is het warm. En dat blijft het ook de komende dagen, want de temperatuur gaat nog verder omhoog. Het wordt 26 tot 28 graden. De wind houdt zich rustig en het is zonnig. En pas laat op vrijdag zou er dan kans zijn op een eerste onweersbui. Dit is de ANWB-verkeersinformatie op de A28 Zwolle richting Hogeveen. Daar staat tussen afrit nieuw -Leuze en Stappers 3 kilometer. Dat komt door een geschaarde auto met caravan. Bij de afrit Stappers zijn twee rijstoken afgesloten. Dit is de Radio 1 Sportswoman. Groot-Brittannië verovert Parijs. Cavendish wint de slotetappe. Wiggins pakt het geel en nog veel meer succes voor de Britse skyploeg. Voldoende te bespreken. Eerst het nieuws uit Utrecht. Want, uh, u heeft het ongetwijfeld al eerder kunnen horen op de sender... er is asbest vrijgekomen bij werkzaamheden aan woningen... op het Utrechtse Kanale-eiland. Een tientallen huizen worden ontruimd. De ME wordt daarbij ingezet. 48 woningen zijn uh, alle niet besmet met asbest. En verslaggever Karin Alberts is inmiddels in de wijk... waar bewoners op dit moment hun huis moeten verlaten. Eén agent staat aan de ingang van de Livingstone Laan. Hij moet het verkeer tegenhouden dat de wijk binnen wil. Want dat mag niet meer, vanwege de asbest. En ja, dat betekent dat er dus hier een aantal mensen stranden. Mevrouw, u mag niet meer verder. Nee, nee dat klopt. En hoe kreeg u dat te horen? Zie je de politieagent die dat net meldde. Woont u daar? Uh, ik heb daar gewoond, maar ik ben nu bezig met een verhuizing. Met om vrienden te helpen. En ja, midden in de verhuizing uh, worden we opgehouden. Dus u staat daar ergens een huis, half leeg, uh, bezig om uh, leeggeruimd te worden door jullie. En jullie kunnen niet verder. Ja, dat is helemaal correct. En net uh, hebben we maar even stiekem omgelopen en geprobeerd uh, nog de hond uit de woning te halen. En, uh, dat is wel gelukt, maar uh, ja, eigenlijk uh, kom je er gewoon echt niet in. Iedereen wordt tegengehouden. En uh, enig idee hoe lang het gaat duren? Hebben ze dat kunnen zeggen? Nee, daar hadden ze nog geen enkel uh, idee van. Dankjewel. Ik naar de meneer lopen met de hond. U bent hem maar even gaan redden, meneer. Ja. Ik ging even mijn hond redden. Want die was nog thuis? Ja, die was nog thuis, ja. Maar de agent begon te worden hond, dus ik ga het zwitten. halen. Want het is uw huis dat op dit moment licht gehaald zou moeten worden om de verhuizing uh, door te laten gaan. Ja, klopt. En nu? En nu wachten tot het weer gevraagd wordt. Maar uh, wanneer, dat weet je niet. Het kan even duren. Zou het vandaag nog gaan gebeuren? Geen idee. Nou, succes al mee. Sterkte. Dankjewel. Um, ja, en jij woont hier ook in de buurt, hè? Uh, dit is mijn uh, vriend van mijn tante en die was gaan helpen met verhuizen. En ja, en nu dit probleem, heel vervelend. En nu houden houdt alles tegen, dus nu moeten we wachten. Kortom, allemaal mensen die hier uh, staan te wachten. De zon schijnt en er is dan nog een beetje een geluk bij een ongeluk. Maar er zijn ook mensen die, uh, uh, die echt boos worden, die zich net uh, bij die politieagent melden. Die niet naar binnen mochten rijden en die echt een beetje agressief werden. Van ja, maar ik woon daar, ik moet daarheen. Uh, ja, die agent blijft heel rustig, maar uh, mag ze niet doorlaten. Karin Albert, zo snel ter plekke dat de apparatuur er nog niet helemaal was. Dus de geluidskwaliteit was niet perfect, maar de actualiteit uh, won het hier toch wel duidelijk van de kwaliteit van het geluid. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio 1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio 1.nl. Osaracino. Oh, Osaracino. Oh, oh. O oh saracino, tutte femmine fanno. Teni i capelli ricci cibici, gli occhi briganti o sull'infaccia, ogni figliola sappiccia si ubira a passà. La sigaretta mocca la mano in jasakka hey. e se ne va smaraggia su per tutta città. O oh Saracino, o oh Saracino, hey. ben l'uguaglione. O oh Saracino, o oh Saracino, tutte femmine fa sospira. Na faccia bella, hey. nu korebono, e hey. sa fa. tortore si guardate ve fan namora è na bionda sa veleno è na bruna sa nemore e veleno calamita la mita visto alle femmene che le fa O Saracino, o Saracino. O, oh, Saracino. Rocky, Grenade en Bushimi. We gaan even naar Han Kok, want die staat dagelijks natuurlijk mensen op te wachten. En vandaag dat is natuurlijk logisch: de man die vier keer de tour rijdt en drie keer als beste Nederlander finish, Terwijl die met hele andere plannen in dienst van anderen zou moeten gaan fietsen. Maar hij is weer met afstand de beste Nederlander. We hebben het over Rabobankrenner Laurens Tendam. Opgelucht. Wat voor gevoel sta je hier? Uh, ja, wel blij dat ik er ben. Hè. De, uh, drie weken is toch altijd lang. En, uh, uh, tijd om weer naar huis te gaan. Heb jij voor jezelf het beste getoond wat jij had? Ja, ik, ja het beste wat ik in me had. Ik heb alles gegeven eigenlijk. En, uh, daar heb ik uh, nergens spijt van. Dus uh, ik, heb, uh, ja, ik kijk tevreden terug op... Uh, op de zeven lastige ritten waar ik goed moest zijn was ik goed. Ja, je hebt veel aangevallen. Ik heb wel eens gedacht, had hij niet een keer moeten sparen voor één dag en dan in één poef alles eruit gooien? Ja, misschien wel. Ja, het loopt zoals het loopt. Denk ik. Als je twee bergen hebt in de Pyreneeën en je zit de eerste mee, ja, dan hoop je dat dat direct de groeien is. Ja, dan lukt hij niet, dan moet je die tweede ook maar weer proberen. Maar ja, dan als, je dan die eerste, ja die eerste, als je daar met 38 man wegrijdt, dan hoor je gewoon bij te zitten. Als ik dat niet had gedaan was het ook niet goed geweest. Dus. Kan je eens omschrijven wat dit voor toer voor jullie geweest is, voor je ploeg geweest? Is? Nou, ik, ik zei het gisteren nog aan tafel. Het is toch een hele aparte tour geweest natuurlijk. Met, uh, met het snelle uitvallen eigenlijk van vijf renners. Maar het tweede gedeelte was een van mijn... Ja, kijk echt uh, nu al terug uh, een van mijn plezierigste toeren, uh, toeren die ik gereden heb. Lekker eens uit? Maar de sfeer onder ons vier onderling was super. De begeleiding... Uh, ja, die, uh, die werkte super mee. Geen onvertogen wordt gevallen. Kijk, normaal als je met vier man bent, zou het ook kunnen dat het uh, een beetje het sfeer omslaat. Maar dat was niet zo. De ploegleiding heeft ons altijd gemotiveerd. De begeleiding is altijd gemotiveerd gebleven. En, uh, ja, we, zoals gisteren ook, we hebben zoveel gelachen. Dat, uh, dat, ja, dat, uh, dat heb ik in die andere droers, drie tours bij elkaar niet. Dus uh, nee, het uh, was echt een plezierige Tour de Frans. En uh, ja, de laatste weekend laat, uh, laat Louis weer zien wat voor klasbak uh, die is. Is er een les te trekken uit deze Tour voor, de, voor jullie ploeg? Ja, dat weet ik niet. Ik denk uh, dat het de grootste pluspunt is dat we, dat we niet bij de pakken neer zijn gaan zitten. Dat we, dat we onszelf met z'n vieren bij elkaar geraad hebben... en uh, iedere dag weer een nieuw doel hebben gesteld... en met z'n allen hebben gereden voor dat ene, voor dat ene doel. Ja. En voor jezelf, wat je zelf betreft, je zegt net... ik heb het beste uit mezelf gehaald. Ja, meer kan eigenlijk niet, hè? Nee, ik kan, uh, ik, uh, begin mei uh, had ik nog last van mijn knieën. Heb ik twee weken bijna niet op de fiets gezeten. Nou, dan, je, dan, verwacht, dan, uh, dan, dan, dan, dan verwacht je niet dat je zo'n Tour rijdt. Dus uh, uiteindelijk via de Ronde van Zwitserland allemaal goed uitgepakt. En uh, viel alle puzzelstukjes op zijn plaats. En uh, ja, om, uh, om een Bergen te winnen moet je een beetje geluk hebben. Kijk, dan moet je niet met 38 man wegrijden. Maar dan moet ik met vijf man wegrijden en tien minuten krijgen. En van die vijf kan ik wel de beste zijn. Maar ja, als Foucault erbij zit, ja, dat is zo'n klasbak. Lauren Stendam vertelde dit allemaal aan handkok. na die finish net op de champs élysées Bart Voskamp, dat blijft eigenlijk vooral hangen... zonder dat we zijn uitspraken uit zijn context willen rukken. We hebben een heel plezierige Tour de France gehad. We hebben veel gelachen, zegt zo Lauren Stendam. Toch een raar manier van terugblikken. Ja, sorry, dat denk ik ook. Maar ik denk dat het... Lauren Stendam wordt gevraagd wat hij van zijn Tour vindt. En daarmee uh, heeft hij gelijk. Hij, heeft, uh, hij, heeft natuurlijk, hij is de toer goed doorgekomen. Hij heeft in de laatste dagen heeft hij, heeft hij zich getoond, heeft hij, heeft hij goede benen gehad. Nou goed, we kunnen discussiëren op de lage geven van, uh, uh, van had je niet een dag moeten sparen om te winnen. Ik denk het wel. Maar goed, dat dagen later. Uh, denk ik ook dat ze een, een, een omslag hebben gemaakt. Hè? Er was natuurlijk in het begin heel veel stress om die twee, uh, Mollema en Geesting, die kopmannen van voren te houden. Toen zijn die gevallen. Nou, toen is het, is het een week echt een drama geweest. Zoekende van, goh, we zijn onthoofd. Wat gaan we doen? En dan vind ik wel, dat moet ik ze zeggen, dat ze de laatste dagen echt wel heel professioneel hebben geacteerd. Ze hebben de, hè, wanneer was dat eergisteren? Uh, hebben ze Sanchez uh, naar het front gereden tot de laatste klim. Hij springt weg, wint bijna de rit. Tot de laatste toen, to, de Ja, maar goed, toen hebben ze wel een heel duidelijk plan hebben ze opgepakt... en dat hebben ze goed gedaan. Nou, en dat, dat lukt dan bijna. Nou, Sanchez wint de rit. Dus in dat geval denk ik wel dat het, het ten goede komt van de sfeer. Er werd niks meer verwacht. En als, er, des, en als er niks van verwacht wordt, ja, dan zit het mee. Maar welke les moet dan Rauwebank ja. toch trekken? Nou, ik denk wel heel duidelijk gewoon keuzes maken... Uh, uh, Lauwersdam geeft ook aan. Ik heb last van mijn knie gehad. Ik dacht dat ik de tour bijna niet ging halen. Nou goed, dat is hun beste rennen. Dus dan mag je wel terugrekenen: van... ja, hebben die anderen misschien soms net niet wat te veel gedaan? Uh, ik denk dat, dat het in deze tijd uh, zo precies komt. dat je een heel goed, uh, juist een programma moet uitstippelen. En ik denk dat, dat daar ook nog wel een winst in zit. Dat yep. je... Dus een Mollema, die rijdt bijvoorbeeld ook die klassiekers... en daar wordt ook van hem verwacht. He, Samson Goldrace is, en Luik Bassenaar verwachten we ook dat hij daar meedoet. En dat heeft hij redelijk gedaan. Maar vervolgens moet hij in de Tour er ook weer staan. En misschien mo moeten, moeten daar wel wat keuzes in gemaakt worden. Ja, want dat, dat vroeg ik mij ook nog af de laatste dagen. natuurlijk de winnaar heeft altijd gelijk... dus die verhalen over die Skyploeg komen naar boven. Maar als je ziet hoe minutieus in alles, alle facetten... ook juist die trainingsfacetten, die voorbereiding... die, die focus naar wie waar goed moet zijn, dat lijkt het... Eh, Iets wat heel logisch lijkt, maar blijkbaar toch bij heel veel ploegen nog niet, alleen niet bij de Rabo, nog niet het geval is. Hè? Nou, misschien, en dat is, uh, dat, dat is misschien wel goed dat ze nu wel heel, uh, met een, heel erg met de neus op de feiten zijn gedrukt dat het niet gaat. En er is natuurlijk, hè, dat is wat, uh, behoorlijk wat kritiek geweest wat ten positieve gekeerd moet worden door veranderingen aan te brengen... structuur aan te brengen en laten zien dat, dat het nog beter kan. Ik bedoel, Rabobank is een hele goed georganiseerde ploeg. Er zit heel veel geld, er zit zeker talent, absolute talenten. Alleen het komt er niet uit. Nou ja, dan moet je toch gaan evalueren van waarom komt dat er niet uit... en bij een andere ploeg wel. Kopieer wat dingen. Wat ik al aangeef, misschien moeten ze wat andere mensen aantrekken... die al wat in de keuken hebben gekeken bij die, die, die goede ploeg. Nou, en kun je daar wat mee doen? Maar we hebben het al eerder gezegd, het gaat natuurlijk niet alleen om, om dit jaar. Het is door de loop daar jaren heen, er is relatief heel veel geld in gegaan. Het is een opleidingsploeg, is vaak gezegd. Het is een ploeg die Nederlanders moet opleiden. Dat is natuurlijk prachtig. Maar er moet langzamerhand toch ook eens een keer gewoon... we gaan straks weer naar al die uitreikingen kijken. Daar moet toch ook eens gewoon iemand in zo'n shirt bij staan? Ja, dat, dat, dat vind ik wel. En dat, dat mag ook wel verwacht worden. Hè. De, de, de Rabobank is heel lang aan het opleiden. Die stoppen, stoppen er heel veel geld in... Hè, om, om ook het Nederlandse wielrennen op een hoger plan te trekken. Nou, dat is, dat is tot dusver niet gelukt. Maar ik, ik, ik, daar zitten zeker talenten. En, en een Geesink ook, die kan echt wat. Alleen komt het er bij hem niet uit. Nou ja, dan moet je gaan kijken van... waarom komt het er niet uit? Hoe kunnen we dat er wel uit laten komen? Ik denk dat ze best dichtbij zitten. Maar er zullen dingen moeten veranderen. Zitten ze er inderdaad dichtbij, Geolippus... als je terugkijkt naar de verrichtingen van de Rabobank... de afgelopen drie weken? Nou, ja, ja, ja Nee, nee, als je kijkt naar die verrichtingen van de Rabobank de afgelopen drie weken... dan zeg je van ze zitten er niet dichtbij. Als je kijkt naar wat ze in het voorseizoen gepresteerd hebben... en natuurlijk ook naar de rijping bij de renners Robert Geesing... natuurlijk alweer een jaartje ouder, alweer een jaartje rijper... dan denk ik wel dat ze langzamerhand dichterbij komen. En als die ja, enorme valpartij, ik blijf het maar zeggen... Hè, die valpartij op die, die, die, die, die, die donkere vrijdag uh, in de eerste toerweek, als die niet gebeurd was, dan had de toer er waarschijnlijk heel anders uitgezien dit jaar... Maar maar uh, de valpartij was er wel. Er lagen veel Nederlanders bij. Wout Poels uh, het ziekenhuis in. Robert Geesink als een doodvogeltje op de fiets. Bouke Mollema, idem dito. Het was in één keer voorbij. Dus we hebben nooit kunnen zien hoe goed die Nederlanders nou daadwerkelijk zijn. Maar als je dan kijkt inderdaad naar Jurgen van den Broek... vierde in het algemeen klassement... Uh, dan denk ik dat Geesink daar absoluut bij in de buurt had kunnen zitten. Maar ja, dat is allemaal koffiedik kijken, hè? achteraf. Maar achteraf toch... koffiedik kijken. Ja, dat is wel maar toch raad, maar even kan. naar die, die voorbereidingen. Want uh, wij... wij... We draaien hier de kranten stil als we de ronde van Californië winnen. Maar dan moeten we toch ook gewoon reëel in zijn... dat dat dan toch ook maar gewoon een rondje is. En dat we dan natuurlijk dan blij zijn dat Gezik daar goed rijdt. Maar dan wordt hij bij ons tot een soort mede toerfavoriet. is toch geen aantoonbaar feit waarvan we kunnen zeggen... dat hij net zo goed is als Van der Broek? Ja, maar waarom, nou, wat heeft Van der Broek dan in het voorstelgeprest? Vierde door de nu... Ja, uiteindelijk wordt hij vierde in de Tour, net zoals Robert Geesink... als we eventjes Alberto Contador schrappen, vijfde was ja. in de Tour... waarin hij wel goed meedraaide en waarin hij zonder problemen meereed. Dus ik denk dat hij echt wel op dat niveau thuis wordt. En, en, en we moeten niet echt heel langmoedig doen over de ronde van Californië... en de andere rondjes die goed gereden werden door de Nederlanders. Kijk, als daar buitenlanders goed presteren... dan, no dan nomineren we die buitenlanders ook meteen tot uh, mede Dus ik denk wel dat dat uh, terecht is geweest. Alleen, we moeten niet te vroeg juichen... We moeten er altijd van uitgaan dat in de Tour uiteindelijk ja, de wetten keihard zijn. Eén keer tegen het asfalt kwakken betekent gewoon meteen einde aspiraties voor die Tour. Dan kun je misschien nog voor een dagzegen gaan. Maar winnen kun je hem nooit en op het podium komen kun je nooit. Top 10 rijden zal al heel erg lastig worden. Want kijk maar eens naar al die mannen die in die top 10 staan. Die zijn ongeschonden die eerste Tourweek doorgekomen. En uiteindelijk aan het eind van de slotetappe... was het een heel mooi eind, completerend eind voor de tour van de tour voor de Skyploeg. ploeg. Dat vindt ook de dagwinnaar Mark Cavendish. You know uh, that was incredible. You know what a sight the yellow jersey. Brad Wiggins pulling at the end after Chris Froome had been riding second on GC. Then everyone was in a just to lead out to the last corner. And then I just said I'm going to go early and see what happened. You know I did the same last year to give everything to the line, wanted it is so bad it's a cherry on top of an amazing tour for us amazing hij wilde vroeg aan kop komen zei hij en dat lukte het is dus de spreekwoordelijke kerst op de taart voor Cavendish na een geweldige tour Bradley Wiggins voelde zich in zijn gele trui niet te groot om in het treintje voor Cavendish te zitten zijn reactie na afloop you know at the end there we we had a job to do and we were on a mission from the minute we hit the Champs-Élysées to to finish the job off with Cav and um, what a way to finish mission complete yeah <laughs> Ja, yeah. we waren op een missie, zei je, de Skyploeg. En deze missie is voltooid. Bradley Wiggins. Bart Voskamp, als we dan toch nog even van die Skyploeg afstappen... die is geweldig, daar hebben we heel veel over gezegd met elkaar... Uh, nog even naar de andere truiwinnaars... want Kevin Nitsch uh, uh, was de beste sprinter... Maar kan wint een groene trui, maar dan kunnen we toch niet mee zeggen van nou maar die heeft een beetje onregelmatiges spetjes. Die man is toch ook gewoon... In. We hebben hele mooie truiwinnaars. Ja, we hebben, we hebben wel toppers. Kijk, zoals in het verleden wel eens een bolletjes trui hadden door, door een ander puntenklassement. Doordat iemand veel in de aanval reed en daardoor Bergkoning werd. Ja, hebben we nu met, denk ik, met Veukleren ook bijvoorbeeld wel een, een echte klimmer. En uh, ook de, de witte trui, nou goed, die, die ontstaat natuurlijk vanzelf. Als jongere trui, degene die het kort in de klasse met mij staat, ook vijfde, dus hij staat er al redelijk tussen. Heb je een mooie truiwinnaar bij? Ja en, en zoals de eerste wat je aangaf, Sagan, die, die, die, die wint drie keer. Dus dan, ja, dan heb je ook een beetje recht van spreken op, uh, op zijn groene trui. Gio Lippens, het moment is daar in Parijs ja, voor ja, Bradley Wiggins. Uh, Christian Prudhomme, die klapt al uh, in zijn handen nog voordat Bradley Wiggins de gele trui uitgereikt krijgt. Uh, Bernard Delanoë, de burgemeester van Parijs, die heeft dat klusje uh, willen klaren. Die vindt dat wel heel erg fijn. En ik kan me dat zo voorstellen. En dan de kussen natuurlijk voor de ronde missen. Voor het eerst in de geschiedenis een Engelsman op de hoogste treden van het podium in Parijs. Met op de achtergrond die arc de triomf. En een triomf toch was er door voor Bradley Wiggins. Hij staat daar op het hoogste treetje. Ja, je ziet hem af en toe nog een beetje onwennig rondkijken. Het is natuurlijk geen man van de brede lach. Het is een man die toch een beetje zijn eigen leven leidt. Hij glimlacht wat minzaam. En draait zich dan om in de richting van het publiek met dat beertje. Van de hoofdsponsor in de hand. Of het beertje, het leeuwtje van de hoofdsponsor in de hand. En aan de andere hand Bos Bloemen. En er zijn veel Engelsen hier op de Champs-Élysées. Want de Engelse vlaggen. die wapperen behoorlijk hoor. In Frankrijk. Zo. Dat, uh, in het verleden zouden ze daar moorden voor gedaan hebben. om dat voor elkaar te krijgen. Daar zijn oorlogen voor gevoerd. Het is ze nooit gelukt. Maar Bradley Wiggins doet het wel. Hij verovert Frankrijk. Hij verovert heel Frankrijk. Samen met Christopher Froome, De nummer 2 van deze Tour de France. Staan ze straks als nummer 1 en 2 op het podium? Met een Italiaantje daarnaast. Italiaantje met het Leeuwenhart. Een te kleine motor, Vincenzo Nibali. Maar Bradley Wiggins, de grote man in deze Tour de France. Bradley Wiggins, Bart is er nou een winnaar om van te houden. Ja, ja, wij houden natuurlijk van andere winnaar. Maar ik, ik denk, ja, kijk, over, over het algemeen terugkijkend... we zijn natuurlijk allemaal kritisch geweest. Het was niet erg spannend en het is allemaal georganiseerd, berekend. Is niet mooi, maar goed, als je dan terugkijkt... hij wint hij wel twee keer, hij wint twee keer een tijdrit. Nou goed, dat is zijn specialiteit. En vooraf werd ook gezegd, de bergop moet hij volgen. De tijdritten moet hij toeslaan. Dus dat heeft hij gedaan. Goed, wij zien misschien liever een winnaar die heel veel aanvalt... en onze harten stilt, maar ja, zo zit het wielrennen van deze ronde niet in elkaar. Gaan nou, we heel even meeluisteren naar het uh, Britse volkslied op de Champs-Elysées. Dat is toch ook wel een uniek moment. Ja, hij staat daar uh, op het podium. Hij krijgt nu de, de schaal. Uh, best een mooi ding. In de Giro krijgen ze ook trouwens een prachtig gouden bewerkt uh, ding... waar eigenlijk een soort uh, bergetappe op lijkt uh, te staan... Maar Brett, daar staat hij dan hoor. Bradley Wiggins staat bovenop dat podium. Nibali er uh, een, beetje, ja, een beetje ongemakkelijk naast. Derde geworden natuurlijk in deze tour. Maar doe het maar eens eventjes. Hè. Het is natuurlijk een geweldig uh, resultaat voor Vincenzo Nibali, de Italiaan op de derde plek. En Christopher Froome in Kenia, geboren in Nairobi. Uh, jarenlang een beetje opgegroeid daar in de bush, in de omgeving van Nairobi. Toen verhuisd naar Zuid-Afrika. Daar heeft hij uh, echt fietsen geleerd. Is toen uh, naar Europa vertrokken. En de rest is gesloten. Geschiedenis een aantal jaren geleden reed Froome nog de Tour in dienst van het kleine Barlow World. Toen heeft hij niet echt grote prestaties verricht. Maar dit jaar in één keer viel alles op zijn plekje en vorig jaar. We gaan luisteren naar het Volkslied. ben benieuwd. Het is stil op de Champs-Élysées. Dat was het uh, volkslied gezongen door Leslie Garrett. Uh, een Engelse operazangeres. Gehuld in een jurk. Uh, gemaakt van. Uh, ik denk dat de vlag er eigenlijk omheen zit hoor. Want volgens mij is er gewoon een rode jurk aan. Maar de Engelse vlag uh, ondermiddel naar beneden hangend. Mooi, uh, ja, het klonk wel mooi. Het is wel bijzonder deze manier van huldigen. Bernard komt dan ook nog eventjes in de richting van het podium. En wat geeft hij daar aan Bradley Wiggins? Is het een microfoon? Gaat Bradley Wiggins nog iets zeggen? Ik kan hem maar. Ja, hij heeft de microfoon in de hand hoor. En dan ben ik benieuwd of hij dadelijk nog een paar woordjes spreekt hier tot het publiek. Met Christopher Froome, met Vincenzo Nibali naast hem. Met al die hoogwaardigheidsbekleders daar op dat podium. En op die achtergrond dat klassieke beeld van die Arc de Triomphe. Gaat hij nog wat zeggen of is hij stil? Hij zwijgt voorlopig nog. Er worden handjes geschud, er worden bloemen uitgereikt. Ik denk dat we maar naar jullie gaan. De Union Jack die daar wappert op de Chance. En dan ben ik eigenlijk heel benieuwd naar wat de tabloids morgenochtend voor heel veel treffende koppen gaan zorgen. Vandaag, heb ik heb even de Britse kranten in mijn buurt op. Hey, hij gaat wat zeggen. We gaan even naar Brecht, Oh, hij uh, ja, breekt een beetje. Ik wil gewoon zeggen.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 Cheers. Nou, dat is een mooie uitdrukking, hoor, van hem. Bradley Wiggins, die ook eventjes nog zijn oude moeder daar aan de overkant ergens. Hij zegt ze staat daar tussen en haar zoon heeft de Tour de France gewonnen. U weet het, misschien zijn vader leeft niet meer. Die is omgekomen in Australië, is vermoord, is aan lage wal geraakt. Daar had een alcoholprobleem. Nou, we kennen het verhaal van Bradley Wiggins in de vooravond eigenlijk in de richting van deze prachtige Tour overwinning. Ook hij heeft zijn problemen gekend met alcohol, maar hij heeft ze allemaal overwonnen. Hij heeft heeft alles opzij gezet om deze Tour de France te winnen. Hij bedankt het publiek nog eventjes en zei dat het een bijzonder moment voor hem was om daar boven op dat podium te staan. Ja, altijd mooi dat soort woorden van een Tour de France winnaar. Gaat nu wat mensen feliciteren of andersom eigenlijk. Loopt nu door het publiek heen. Bradley Wiggins dus, de winnaar van de Tour de France in 2012. Ben benieuwd of hij er volgend jaar ook nog op dit niveau bij is. En ook een man met humor, want ik verstond in het begin ook even. Oké, okay, dames en heren, dan gaan we nu even de, de nummertjes trekken voor de loterij na afloop van de race. Zo begon hij en op het eind zei hij van... ik wens iedereen een veilige rit huiswaarts. En, dat was waarschijnlijk een oproep aan... de Britten in Parijs, wordt niet te dronken. Prachtige uh, opmaat naar een Britse sportzomer, Misschien wel, uh, Bart Voskamp. We gaan een beetje afzetten Nog heel even die Nibali, mm. daar las ik toch ook over eens... de dertiende renner in de historie... die bij alle drie de grote rondes op het podium heeft gestaan. Dat zegt toch ook wel iets over? Ja, daarom dat kleine motortje. Nou, dat is wel goed getypeerd natuurlijk. Omdat hij ten opzichte van dit geweld... gewoon tekort is gekomen. Maar... Uh, ja, als je dat kunt presteren, dan ben je ook wel heel constant. En uh, nou, Dat hebben we ook gezien. Als je derde wordt in Prijs, dan ben je een constante renner. Maar goed, hij heeft, hij, heeft het niet, uh, hij heeft het niet waar kunnen maken om de Tour te winnen. Maar ik denk ook niet dat we dat allemaal hadden verwacht. Dus hij zal zeker tevreden zijn over zijn resultaat. En als er één land is waar je kan wedden, dan is het Engeland. Dus ik wil even een wetadviesje van jou hebben. Is Froome volgend jaar de kopman van de Skyploeg... of is Froome de kopman van een andere wielenploeg? Goh. Misschien is hij wel de tweede man van deze ploeg... want hij schijnt toch slecht tegen stress te kunnen. Maar het, het ligt een beetje aan wat er is in zijn thuissituatie gaat gebeuren... wat zijn vrouw tegen hem gaat ja, adviseren, vrouw denk ik. Ja, dat hij toch iets meer voor zichzelf ja, moet. Ja, nou, nou, er wordt ook gesuggereerd, gesuggereerd dat hij naar Astana zou gaan. Dus uh, daar zijn we nog niet over uit. Goede salarisbesprekingen, die gaat in ieder geval tegemoet... aan het eind van dit seizoen. Ik denk wel dat hij er iets, iets beter van wordt. We gaan een beetje einde breien aan 23 dagen tour. Rickens, Froome en Nibali, Veukler de bolletjes trui, Zagan de groene trui en van Garderen de witte. Laurens en Dam, de beste Nederlander. Bart Voskamp, ik ga je enorm danken voor 23 dagen zeer kundig uh, ons bijstaan. Je had heel veel goed in de voorspellingen. Dus ik ga je voortaan nog wat voor de Tour ook bellen. Maar dat komt voor volgend jaar. Zeer veel dank. We dus gaan de Tour hiermee een beetje afsluiten. De volgende uur komt er natuurlijk nog wel wat langs fietsen. Maar Bart Voskamp, ik wil jou zeer danken. Mede namens Tim, uiteraard. Eh, ja, jullie ook, ook ontzettend bedankt. Dank je wel. En mede namens de ploeg in Frankrijk natuurlijk. Die ook ontzettend hard gewerkt hebben. Een van die mensen, er zijn er te veel om op te noemen, was Sebastian Timmerman. Die is vanavond bij ons te gast tussen 8 en 11 uur. Hij is net terug van de Tour. We hoorden hem eh, elke dag verslag doen vanaf de motor. Samen met Gio en eh, Jor. Hij vertelt vanavond hoe hij de Tour heeft beleefd. En u kunt Sebastiaan ook een vraag stellen. Twitter uw vraag met hekje r1sportzomer. Of mail naar sportzomerradio 1nl dan hoort u misschien vanavond uw vraag in de uitzendingen deze sportzomer. En ook nog straks aan de lijn natuurlijk, zo tien over half zeven. Dat gaat over de SP, want de kans dat de SP gaat regeren... neemt alsmaar toe, volgens de laatste peiling, 32 zetels. En daarom kunt u vandaag reageren in aan de lijn op de stelling... de SP is klaar om te regeren, 0800 1121. Of stemmen op de website radio1.nl. Dat allemaal op de stelling, de SP is klaar om te regeren... straks rond de klok van tien over half zeven in aan de lijn. Loopt hij of niet? Ja, oké. Okay. Zit u te genieten van alles wat u hoort?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 Dit is Radio 1.